Het gaat voorlopig om acht scholen waar het examen Chinees mag worden afgenomen. Het vak heeft nog geen officiële status, maar de leerling krijgt wel een vermelding op het einddiploma. Het examenvak wordt aangeboden op VWO-niveau. Maar ook talentvolle HAVO-leerlingen krijgen de mogelijkheid het examen te maken. Volgens Van Bijstervelde is het een logische stap omdat China als economische wereldspeler een steeds belangrijkere rol zal spelen in onze samenleving. De staatssecretaris trekt 1 miljoen euro uit om Chinees als examenvak aan te bieden. Oud-ABN Amro-topman Rob Hazelhof is overleden. Als voorzitter van de raad van bestuur van ABN was hij een van de grondleggers van ABN Amro. De eerste grote fusiebank in Nederland die begin jaren 90 ontstond. Hazelhof begon op zijn 22e bij de Nederlandse Handelmaatschappij, een voorloper van de ABN Bank. In 1994 ging hij met pensioen. Hazelhof was 79 jaar. Het schaatsen blijft de komende vier jaar te zien bij de publieke omroep. De NOS heeft in Vancouver het contract met de schaatsbond verlengd. Het contract loopt nu tot en met de Olympische Spelen van 2014 in Rusland. Mediadirecteur De Jong van de NOS is verheugd over de nieuwe samenwerking... en benadrukt het belang van schaatsen in Nederland. Als er midden in de nacht al ruim 700.000 mensen naar een dweilpauze van anderhalf uur kijken... dan zegt dat genoeg, al dus De Jong. Het Nederlands elftal begint de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap voetbal in 2012 op 3 september met een uitwedstrijd tegen San Marino. Het speelschema is vandaag opgesteld door bondscoach van Marwijk en de trainers van de andere landen in de pool. Behalve San Marino zijn dat Moldavië, Zweden, Finland en Hongarije. De laatste wedstrijd van Oranje is op 11 oktober 2011 in Zweden. Alleen de winnaar van de pool gaat direct door naar de eindronde van het EK 2012 dat gehouden wordt in Polen en Oekraïne.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 Oh! <laughs> Thank you U heeft geluisterd naar een uitvoering van de complete Vuurvogel van Igor Stravinsky. De uitvoerende waren het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Haitink. We hebben nog wat tijd over voor een mooi lied van Edward Griek. Uh, mijn Noors is niet zo goed, maar het heet Vet Getjelbecken. En het gaat over een, uh, een dichter die een geliefde heeft verloren en aan de kant... Van de Beek dat probeert te vergeten. Het is een prachtige uitvoering van Anne-Sophie van Otter, begeleid door Bengt Vorsberg. Dat was het weer voor deze week. Tot de volgende week.